na de moord. Een spel met vele leugens en één waarheid, geschreven door McGregor Joghurt en Cecil Madden, voor de microfoon bewerkt door Peggy Wells. Nederlandse vertaling in twee delen, Annie Anniewicz, regie Jan Zehugert. Tweede deel, nog meer leugens en de waarheid. 17 mei 1939 werd hij in zijn woning vergiftigd. Waarna een ander, of anderen, een dood of nog levend in zijn eigen auto naar de afgraving heeft of hebben gebracht. Oh, dan moet hij dus eh, dinsdag, of in de nacht van dinsdag op woensdag, zijn thuis voorkomen. Maar zijn auto hebben we niet gehoord. Dat hebben u en uw man niet altijd met stelligheid verklaard tenminste. En volgens die verkleiding. Zou er niemand in die woning zijn geweest van maandagochtend tot de komst van de politie op woensdagmiddag? Dat is ook zo. Ik herinner me dat ik de politiewagen zag toen ik van de. Hm. Ja Toen u van de. Nee, niks. Kom nou mevrouw met. We zijn toch goede vrienden, u en ik. Voor mij zult u toch niks verborgen willen houden? Oh nee. Hm. Nou, ze staat voor niks als je het mij vraagt. Loop ik waarschuw je. Geen dus laag aan waar ik tegenop had moeten boksen? Zeg het nog maar, mevrouw Geersmet. Toen u van de... Toen ik van de stoel afstapte... Ik had net een nieuw gaskousje in de lamp gedaan. Hé, hey, dacht ik... Een politieauto. Misschien zit Harry erin. Harry? Wacht eens even. Ja, hier heb ik hem. Harry zat die dag in Leeds... Hmm, alweer? Nou ja, in ieder geval Leeds. Dat heeft hij zelf verklaard. Nou, d -d dan is het ook waar. Maar hij kon toch wel met die auto zijn meegereden? En of hij dat kon. Ik heb altijd hulp voor de laatste maal ik weer je. Laten we neer afdwaaleren. En toen mevrouw. Nou, toen ik zag dat die auto niet van de Bradfieldse politie was, zeg ik tegen vader, een, een politiewagen vader hiernaast. Zou ze uit die Hopkins hebben opgepakt, dronken? Je hebt een opmerkelijk geheugen, mevrouw Grismet. Dat is wel een gelukwens waard. Nou, voor mij had dat dan best wat beter gekund. Hoe laat was het toen, mevrouw? Dat weet ik niet, hoor. Toen die politieauto aankwam, zei ik toch. Toen eh, was het precies half vijf. En u zei tegen uw man een politiewagen, vader. Enzovoort, enzovoort. Ja, net Zo, Sowieso. Nou, dan zult u heel act hebben moeten schreven, mevrouw. Schreven? Ja. Waarom? Omdat vader zich op dat gedenkwaardige moment als toeschouwer op het cricketterrein bevond. Wat nou? Nou, overdonderingstactiek verdonderingstactiek à la roep. Mijn goede mam, als mijn vader te 6.30 uur 30 naar het cricketterrein stond te kijken, moet moeder in de war zijn met de tijd. Heel gewoon. Oh, dat kan best hoor. Ja. Het moet veel later zijn geweest. En waarom zou ik anders een nieuwe gastkous in de lamp hebben gedaan? Mevrouw Geersmet, u bent een bijzondere vrouw. Waarom? U paart een fabelachtig geheugen en opmerkelijke schranderheid. machtig. Dan horen jullie toch zelf wat ik allemaal heb uitgestaan in die dagen. Het is een godswonder dat ik de moord zelf nog heb kunnen achterhalen. Hoe weet je dat het moord is geweest? Hopkins kan het vergif bij vergissen. Nee, dat kan Hopkins niet. Zijn vrouw heeft het gedaan en niemand anders. Maar ze heeft zo'n razend goed alibi... ...dat er geen spel tussen te krijgen is. Hier zo, hier, hier. Dinsdagmiddag op de flat in Leeds, aan de thee met een vriendin. Zaterdag Crazy Fields in Empire. En die woensdagmorgen om 9 uur afspraak met de kapper. In Leeds. In Leeds. En volgens de patoloog aan de Tomod Hopkins die morgen zijn overleden zo tussen 9 en 10 uur... Nadat hem op enig tijdstip na 7 uur 30 vergift moet zijn toegediend. Nou, conclusie. Zak Hopkins onoplosbaar. Maar ze kan toch in de nacht van dinsdag op woensdag naar Grimsdijk zijn gekomen? Juist commissaris, juist. En dat hadden we nog wel kunnen bewijzen ook als het echt werd, maar niet zo pertinent had verklaard... dinsdagavond, nog s'nachts, nog die woensdagochtend een auto te hebben gehoord. Zeg met andere woorden, wanneer de inspecteur neemt mijn moeder kwalijk... dat hij niet in staat is of is geweest een woord er klaarheid te brengen. Oh, ja, oh, ja, moet ja, maar ja, nou ja, ja, ja, Ik ja. weet wat ik weet. Sarah Hopkins is die nacht naar Grimsdijk gekomen. Hmm. Om de man te vermoorden. Maar hoe is ze dan aan het vergif gekomen? Nou, volgens mij is het zo gegaan. Twee, min of meer op haar verliefd geworden idioten... heeft ze gestrikt om te helpen. De een mocht het vergif leveren, de ander mocht het lijk afvoeren. wat er in dat lab in Leeds wordt vermorst zou je een nieuwe voorraad kunnen aanleggen, dus daar kijkt ik helemaal geen naar. Bleef de vraag wie van de acht mensen die daar werken het vergif achterover kon hebben gedrukt. Ja, wie? Ja, ik heb er één kunnen uitvissen die voor die rol een aanmerking kwam. Eentje maar? Ja, een zekere Mortimer. En die heb je niet in verband kunnen brengen met Sarah Hopkins? Ach, daar waren we wat geruchten, maar daar hebben we geen vat op kunnen krijgen. Dat is een alibi. Dat had hij helemaal niet nodig, man. Hij ging dagelijks met de gemeente vergiften om. Nou goed. Nou, dat zou we met het lijk. Als hij het een gedaan heeft, kan hij ook het andere nee, hebben gedaan. Goh, gummig, begrijp je het helemaal niks. Hopkins moest de wereld uit toen de gelegenheid zich voordeed. Hij thuis in Grimsdijk, zij thuis in Leeds. Wie ook dat lijk heeft gevoerd, hij heeft ze allebei een tot dusver onaantastbaar alibi verschaft. Duidelijker gezegd, die twee hebben nog een medeplichter voor een karretje gespannen. En. Toen alles achter de rug was, weer het bos ingestuurd. Juist, precies. Een of andere maanzieke knaap die zich mooi te grazen heeft laten nemen. Is er niet op te huilen? Niet gek verzonnen, Roep. Maar toch had de scheikundige Mortimer een alibi voor die woensdag. Jazeker. De hele dag op het lab geweest? Nee, in die richting hebben we geen schijn van kans. Er moet een derde persoon zijn die zich over op heeft ontfermd. Zo. Dus... Jij vermoed dat René Mortimer die niet heeft geleverd. Hoezo, Chris met? Ken je hem dan? Toen niet. Helemaal niet, eigenlijk. Maar in 1942, in toen ik met een paar dagen verlof naar huis kwam, zag ik Sarah Hopkins op het station Waterloo. Ze stond afscheid te nemen van een officier. Oh ja, he, ik weet nog heel goed dat je het me vertelde. Ja, toen hij weg was, sprak ik eraan. Ze zei dat die officier kapitein Mortimer in dienst was of was geweest van die uh, wolffirma in Leeds. Dat heb je niet gemeld, Harry. Waarom zou ik dat ook gedaan moeten hebben, commissaris? Ik kon toch niet weten dat het belangrijk was. Ik wist van niks. Ja, maar dat klopt wel. In 1942 was Mortimer kapitein. We hebben hem jarenlang in het oog gehouden. Dan had je hem toch vroeg of laten pakken kunnen nemen? Ach, meer? wel, nee, man. Die twee waren toch zeker veel te wel uitgekookt. nee. De enige keer dat ze in het openbaar samen zijn geweest, heb jij ze gezien. Die wil niet van het geval wil, dat het ook hun laatste keer was. Want kort erop is die in Tunis gesneuvel. Waarmee we handlanger nummer één, de vermoedelijke leverancier van het vergif, kunnen afschrijven. Blijft. De dus zullen we gaan verhuizen van het lijk. In veel opzichten het lachtoffer. slachtoffer. Vind je ook niet, Rizma? En wat is er met mevrouw Hopkins gebeurd? Met mevrouw Hopkins? Hoezo? Alsjeblieft, Janet. Blijf jij hier nou buiten. Nee. Waarom? Ik word gedwongen hier te zitten. Een gevangen in mijn eigen huis. Kom, kom mevrouwtje, niet overdrijven. Ik moet toch thuis blijven, niet? Dat hebben wij u vriendelijk voorzocht, mevrouw. Goed, aan dat verzoek heb ik voldaan, nietwaar? Maar dan heb ik ook het recht te zeggen wat ik denk. Dag maar, Janet. Maar Harry, heb jij dan helemaal niet in de gaten, jongen? Dat deze heren en zeker deze inspecteur Roo proberen jou erin te luisteren. tegen In geen enkel op zich, mevrouw. U heeft hem er al zo goed als van beschuldigd. Intieme omgang te hebben gehad met die Sarah Hopkins. En het alsjeblieft begin jij nou ook nog. Ik wil de waarheid weten, Harry. Hmm, de waarheid. Is het je nog niet opgevallen, kind, dat ik die nu zelf pas leer kennen? Die troep huilende wolver die nou achter me aan zit. Dus niks, maar niks. Maar uh, de hoon. Die een grijs en kaal wordende jongen voelt als die. De waarheid willen jullie toch, hè? Goed, dan moeten jullie hem ook maar hebben. Harry, Neddy. Ja. Jij en er wel Nee, dat, dat kan ik niet geloven. Moeder Sarah was niet zo slecht als ze werd afgeschilderd. Maar was jij bevriend met haar? Dat houdt er maar vanaf wat u onder bevriend verstaat. Daar verstaat maar één ding onder, Harry. Zeker, het heeft gelijk. Ik heb Sarah beter gekend dan ik tot vandaag heb willen toegeven. Zie je wel, ik wist het. Al die uh, tijd heb ik het geweten. Als het waar is, Roel, pleit het niet erg voor jouw vakmanschap en je methode om achter de waarheid te komen. Die heb jij verzwegen, oh, ja. denk dan maar niet dat ik achterlijk ben. Maar, maar ik vond het zo rot voor je. Jij? Ja. Voor, voor mij? Zeker. Zo. Een jonge politieman, hè, aan het begin van zijn loopbaan. <laughs> Sommige vragen heb ik maar niet al te zeer aangedrongen, begrijp je wel, maar. Nou, denk ik er wel anders over. Uh, uh. Ja, uh, Roep heeft gelijk. Ik heb het toen voorkomen alsof ik zij er nauwelijks kende. Maar wat hadden jullie dan verwacht? Ze stonden onder zware verdenking. Al zou ik Roep hebben willen helpen, ik kon niks zeggen. Als ik die intieme omgang had toegegeven, had ik wel kunnen inpakken bij de politie. Ik ben heel erg blij dat je het nu wel verteld hebt, Harry. Ja, dank je, Janet. En toch, die, die vriendschap was onschuldig. Dat weet ik liever. Het kan me niks schelen. Ik begrijp het nog wel. Ja. Ben je naar minnaar geweest, Braisman? Allermachtig. Harry? Haar minnaar? Mijn man is erachter gekomen. Zo. En? Wat gaat hij nou doen? Hij wil een klacht indienen bij je chef. Hm. Net iets voor hem. Nou, helemaal ongelijk kun je hem niet geven, Harry. Een schandaal zou ook voor hem het einde betekenen. En uh, hij heeft een goede baan. Dus een gemoedelijk babbeltje met mijn baas en het is met me gebeurd. Harry, beloof me dat je geen domme dingen zult doen. Hem op zijn bek slaan, bedoel je? Oh nee. Maar als je bedoelt, laten we er samen vandoor gaan. Oh ja. Dat kan ik niet doen, Harry. Kan je niet, zeggen? Of wil je niet? Wij mogen elkaar niet meer ontmoeten. Mogen? Ja. Dat heb ik Archie beloofd. Beloofd? Wat beloofd? Een soort overeenkomst. Ik blijf bij jou vandaan. Hij houdt zijn mond. Dat is chantage. Harry. Als jij dan niet weet wat het beste voor je is... Ik weet het wel. Waarom zou ik je aan dat zwijn overlaten... Ik, ik word gek als ik dan denk dat zo'n schof tussen jou en mij staat. Nee, Harry. Zo is het niet. Ik sta ertussen. Want ik laat Archie niet in de steek. Je kunt toch niet bij hem blijven? Jawel. Dat kan ik. Archie is mijn man. En op zijn manier dan... Hij is nog goed voor me ook. Ja. Hij bulkt van het geld. En ik heb niks. Dat heb ik niet gezegd, Maar Maar komt Harry. er wel op neer. Je houdt helemaal niets van me. Harry. Jij kunt maar aan één ding denken. Geld. Je zou een gat in de lucht springen als jouw Archie morgen morgen doodging. Maar dat moet hij wel voldoende nalaten. Sterven. Nou, Harry. Jij houdt alleen maar van jezelf. Heb je de vraag niet begrepen? Ja. Vraag? Ja. Ben je dan serres binnen geweest of niet? Maar, eh. Uh, naar Nee, meneer. Naar een ben ik nooit geweest. Daar heb je verrecht te lang over moeten nadenken, Lach ja, Mag zeg. ik, alsjeblieft. Zo gemakkelijk is het niet. Lach me maar uit, daar was je altijd zo sterk in. Maar ik weet nu dat ik... met een soort jongensachtige kalverliefde... veel van z'n heb gehouden. Nou, wat? Want je niet lachen? Hmm. Kom, Harry. Maar als ik nu dertig jaar terugkijk... weet ik dat het met echte liefde niks te maken had. Een vrouw, een thuis, een kind... ...dat geluk heeft alleen Jennifer kunnen geven. Oh, Harry. Nee, commissaris. Cirrusmiddag ben ik nooit geweest. Maar... ...Harry. Ja? Wat is er nou van haar geworden? Mevrouw Hopkins woont tegenwoordig in Devon. Hertrouwd? Oh, nee. Ook die fout heeft ze niet gemaakt. Wie die andere medeplichter ook geweest is... Geen poot heeft hij nog verkeerd gezet. Jullie praten over haar alsof haar schuld al is bewezen. Ik weet zeker dat ze het heeft gedaan. Bewijzen, dat is weer een heel andere zaak. Wat voor motief zouden ze dan moeten hebben gehad? Motief? Eh, nou, ik kan er wel een paar voor zinnen. Waarom zegt u het dan niet? Oh, het is nog niet meer zo belangrijk, maar... Um, Hapkins liet zijn reden met 20.000 pond, maar... toch niet zo'n gek sommetje voor 39, hè? Heeft ze iemand geld gegeven? Ah, u bedoelt de medeplichtige. Een zeer scherpzinnige opmerking, maar op. Mijn compliment, Harry. Maar nee, voor zover wij weten heeft niemand ooit een penny van haar gekregen. Om u de waarheid te zeggen, een paar weken geleden zijn we bij mevrouw Hopkins geweest. Oh, een vriendschappelijk bezoekje. Wat? Bij haar ook al? Ze herkende me eens niet, maar toen ze zover was, schrok ze toch wel even. Ja, ja, onverhoeds bespringen. Wel de bulldozer-tactiek, tot ze niet meer wist waar ze was. Zoals je mij haar willen flikken, toen. We konden haar meedelen dat er een nieuw feit aan het licht was gekomen. Wat, wat voor feit? Als je niet telkens een trompeert, kunnen we het je vertellen. We konden er dan nu meedelen dat in dat hotel in Westmoreland... ...een ander zich voor Hopkins had uitgegeven. <laughs> Omdat er zoiets in de zaak Tracy is gebeurd. Waanzin. We hebben daar natuurlijk bij verteld dat we dat hotel... ...inmiddels behoorlijk hadden gecontroleerd. En? Hadden jullie dat? Dat spreekt vanzelf. Zeg, jij wilt toch niet insinueren dat wij wel eens onbehoorlijke dingen doen? Oh nee, geen sprake van. Allemaal heren. En wat heb je dan wel ontdekt in dat hotel? Voor jou een vraag, voor ons een week. Uh, niks dus, helemaal niks. Jullie zijn naar Sarah Hopkins gegaan op groot lef. En waarom niet, Harry? Als je uh, het goed bekijkt is een zaak met een onopgeloste moord nooit afgesloten. Nou? We hebben alles hier. Fotocopie gastenboek. Handtekening Hopkins. En hier, zijn echte handtekening, ons verstrekt door zijn firma. Hier, voor een getekende hotelrekening. Uh, nou, het? Zo te zien niet. Nee, dit is geen vervalsing. Dus Hopkins is wel degelijk zelf in Westmorland geweest. De handschriftkundigen zeggen dat het misschien... handschriftkundigen? Oh, nou, u weet hoe ik over die heren denk. Ja, dat weet ik. Heren, zet het allemaal uit je hoofd. Er is geen sprake van een dubbelganger. Toch hebben wij kunnen vaststellen dat Hopkins nooit eerder in dat hotel had gelogeerd. Nou, ook net als Tracy. Hebben jullie ook geïnformeerd of Hopkins regelmatig naar Westmorland op stap ging? Zijn vrouw zei van niet. Dan heeft ze de waarheid verteld. Dat is voor het eerst dat in naar westmorland hoest. Hoe weet jij dat? Wat heeft ze mij verteld? Wanneer? Oh, Zoals een keertje. Wel een keertje? Zeg, ben je wel helemaal bedonderd? Dacht je dat, dat ik, op de klok had gekeken misschien? Nee, maar ja. het hindert niet, het hindert niet, ik kan het je wel vertellen. De instructies en in bijzonderheden voor die reis hebben Hopkins telefonisch bereikt... ...bij mondig van zijn secretaresse. Nou, op ehm... Um, ...zondagavond, 14 mei, half elf zonder hier Zo. So, dus moet jij Sarah Hopkins na dat tijdstip hebben ontmoet? Nou, en? Je moet er ook nog hebben gezien tussen het moment waarop de man naar Westmoreland vertrok en dat tijdstip waarop hij in Hins Quarry dood werd aangetrokken. Wanneer is dat geweest? Ik kan het me niet herinneren. Zal ik je geheugen nog eens opfrissen? Dat is geweest op woensdag 17 mei, de dag dat Hopkins werd gevonden. Dat is onmogelijk vriend, die woensdag had ik dienst. Jawel, maar die begon pas om 6 uur s'avonds bent. Ik zal me wel niet hebben voor het geloven, daarom heb ik het droogste van die dag van meegebracht. Jij durft toch maar van alles, hè? Mm -hmm. Maar laten we nou eens aannemen dat ik haar heb ontmoet die dag. Wat zou dat dan bewijzen volgens jou? Oh, alleen maar dat je een paar uur voor de dode man werd gevonden mm -hmm. in het gezelschap van Serlo Hopkins bent geweest. Ontzettend slim bedacht, Roep. Maar toen die dode man werd gevonden, zat ik in Headingley Leeds naar een cricketmatch te kijken. Ja, dat is waar. Vader was er ook. Ach. Een cricket match. Wie tegen wie? En hoe was de eindstand of mag ik dat misschien niet vragen? Oh, jij vraagt maar hoor. Maar ik mag pas als ik het nog weet. Als jij het wil weten, kijk ik het maar na. Misschien doe ik dat nog wel. Maar jij was bij Sarah Hopkins, of zij was bij jou? S'morgens ben ik een Leeds geweest. Waar? Ja. Oh, winkelen zeker. Juist. Wat moest je dan doen in Leeds, net. Weet ik ook niet meer. Nou, je hebt gezegd dat je juist nooit naar Leeds ging. Goed onthouden, Roep. Ik ging haast nooit naar Leeds. Maar dit woensdag wel. Ja, toevallig hè. Waarom? Maar nou, op zo'n bijzondere dag. De dag waarop op Hopkins werd gemoord. En jij maar winkelen. Winkelen, ja. Ja, ik zal me niet vragen wat je gekocht hebt toen. Het zullen wel weer tien sigaretten zijn geweest. Of misschien twintig om je zenuwen de baas te blijven. Want je moest dat lijk nog kwijt. Hè? Nee! Dag komt dat toch liever. Want je gelooft, die gek toch niet. Ik weet niet meer wie of wat ik moet geloven. Tja, allemaal bluff meid. veronderstellingjes. De heren komen er niet uit en dan mag roepen toch eens op zijn eigen boeren manier proberen. Tja, belachelijk dat je daarin trapt. Geen schijn van bewijs hebben ze. En dat weten ze het onderzoek. Een schijn van bewijs? Uh. En dat zeg jij? Is dat alles wat je hebt te zeggen? Janet, jij denkt toch niet dat ik die rotwet vermoord heb? Harry, jij hebt hem net zo min vermoord als... als de moordenaars die jij voor de rechter hebt gesleept. Uh, Janet! Ja, godsnaam, wat, wat bedoel je? Ik, ik heb die hopkissing niet vermoord. En ik heb ook niet meer zelf moeten lijk lopen zeulen. Ik, ik, zweer het je. Weet je niet meer dat je mij eens vertelt verteld hebt dat iedere moordenaar dat doet? Zweer Je Zijn het luisteren aan, mijn godsnaam. Laat me los. Nu heb ik genoeg van je leugens. Ik heb geluisterd. Nee, ochtend al. Dan. dan leugens, leugens, leugens. Dat mag je niet zeggen, Janet. Harry is geen leugenaar. Jij begrijpt het niet. Ik toch nou nog te <coughs> Jij weet niet hoe Harry heeft geleden toen hij door die man werd verhoord. Bedoelt u mij? Ja, zeker u. Bent u er zeker niet bij geweest, wel? Ja, zeker, man. In de kamer ernaast. Ik heb het woord voor woord kunnen horen. Want je schreef daar als een bezetene. Kon je wel, hè? Tegen zo'n jonge kerel. Alsof je het uit hem wou trekken. Wat trekken? Een bekentenis natuurlijk schandelijk. Harry haalde ze wat. Dat is toch niet waar, mevrouw Griesbert? En of het waar is, vader wou meteen een klacht indienen, maar Harry heeft hem daarvan afgehouden. Zittend was hij. En jullie weten wat dat betekent. Uw niet. zoon heeft feiten verzwegen, inlichtingen van donkere maand. Nee, u licht. Alle drie hebben jullie gelogen. U, uw lief, hebben de zoon, uw Schandelijk. Uur. Jazeker, en zijn vader ook. Ja, want was je het ook. Mijn vader en mij hey. Niks, Harry. Waarom mag een zoon niet opkomen voor zijn en, vader? Omdat jullie ons hebben bedonderd. Een zoon loog toen hij zei dat ik Serve Hopkins nauwelijks kende. U loog over uw man. En uw man loog toen hij ontkende in Hopkins woning te zijn geweest zondags voor de moord. Commissaris, dat die Bulbark had toch met rust laten. En u uh, ontkent natuurlijk ook dat uw man daar toen is geweest, hè? Wel nee, waarom? Dat is waar. Aha, dat is toch waar. En wat had hij daar dan te zoeken? Niks. Hij had er juist uit te brengen. Oh ja? En wat dan? Een bloembakje. Allemachtig een bloembakkie. Ja. Voor op de vensterbank. Had ik voor haar geschikt. Oh, en waarom zou u dat er wel gedaan moeten hebben? Omdat Sarah Hopkins me dat had gevraagd. Voor op de... op de vensterbank. Zeker. Hopkens. Voor hun flat in Leeds. Ze was dolle bloemen en planten. <coughs> had ze er dan niet veel verstand van. Nou, dat bakkie heeft vader die avond teruggebracht. Is dat nou wel waar, mevrouw Geersmaet? Zo zou ik geen gezond ogenblik meer hebben. Een bloembakje. En daarom zou hij die zondagavond naar Hopkins... Ja, hij zegt zo gek. Dus dat heeft hij u als reden opgegeven? Ja. En dat hebt u geloofd? Natuurlijk. Waarom niet? Vader had nooit iets voor me te verbergen. Dan zal ik u de waarde reden wel eens vertellen, mevrouw. De... De ware reden? Ja. Uw man... was erachter gekomen dat uw zoon... Een behouding had met Sarah Hopkins. Nee, dat, dat geloof ik niet. En, en toch is het waar, moeder. Mijn vader heeft me erover aangeschoten. Dat vond ik niet zo leuk, natuurlijk. Ik was nogal kort af en ik zei dat hij zich met zijn eigen zaken moest bemoeien. Wie? Wanneer was dat? Diezelfde uh, zondag. En toen is je vader naar Hopkins gegaan? Ja, maar die zat in de kroeg. Sarah heeft hij wel gesproken. Ze beloofde hem dat ze me niet meer zou ontmoeten. Dat was er toch al van plan, want de man had uh, het ergens mee gedreigd. Waarmee? Oh, dat hij met de glazen zo nemen of zoiets doen. Juist. En dat kon er één ding betekenen, Chris met. Oh ja. Ja, ja. Oh, zeker geen geweld, want jij had hem met één hand kunnen vloeren. Ik verwette namelijk mijn pensioen onder dat Hapkins van plan was jou te rapporteren, zodra je zou zijn teruggekeerd van Westmoreland. Op dinsdagavond, de 16e mei, Chris met. En let op die data, mijn heren, want die woensdag, de 17e, moest hij weer naar Leeds. En wat was eenvoudiger dan die morgen even de politiebro in Bradfield aan te doen? Jammer voor Hopkins heeft hij dat voor de hand liggende vraagplannetje niet kunnen uitvoeren, want diezelfde morgen werd hij vermoord. Is het een wonder dat de hele familie Queers met mij een rat voor de ogen heeft gedraaid. En dit commissaris is dan een man die zich beklaagt over mijn verhoormethode. Daar zit de moeder die me verwijt zo ruw te zijn geweest tegen de onschuldige zoontje. Als de heren nou eindelijk vinden dat ze genoeg brokken hebben gemaakt... moesten ze maar liever weggaan. Dat zouden we graag doen, mevrouw. Maar geloof me, het kan niet. Je begrijpt het nog steeds niet, Janet. Voor het eerst van je leven ben je nou eens getuige van het soort werk dat jouw man moet doen. Oude wonden, open scheuren. En er zo diep invroeten dat het slachtoffer het niet meer weet waar hij het moet zoeken van pijn en ellende. Ik ben geen haar beter, hoor, Janet, want ik doe het zelf ook. Maar nou weet ik pas hoe die vent zich moet voelen die aan de verkeerde kant van de wedstrijd staat. Jij, Harry? Oh nee, je zou het niet kunnen. Ik moet soms wel, moeder, want het is mijn vak. Murfbeuken, fijn malen. En dan, beken maar, jongen. Dat is wat deze drie, deze, deze drie aarscheren met mij proberen uit te halen. Zeg eens even, hè. Harry, ben je er... Waarom zo verontwaardigd, chef? Ik vertel alleen maar wat u mij hebt geleerd. Leugens, bedrog en vivisectie, verdomme. Als zijn gangen nagaan en loeren, gluren omhoeken en portieken. Als samensweerders in een keuken mij erop aan. Grijp die kerel in zijn onschuldigste daden en verrichtingen en vervring die tot bewijzen voor misdaad en voorbedachte raden. Grieerswet, op deze manier benadeel je alleen maar jezelf. Doe nou maar niet zo onnozel, fokker. Mijn carrière bij de recherche was al afgelopen toen jij op jouw nauw genoeg bekende gladde manier in mijn huis is binnen te dringen. Jouw divisie is altijd vriendelijk blijven, hè? Voor jou geen worgpraktijken. Oh nee. Jij houdt het op ordinair belasting. Gewoon aankomen wippen voor een collegiaal praatje, hè? Jij wil wel eens weten hoe ik het voor elkaar heb geboekst, nu spreekwoordelijk geworden stromp om de nekken van Tracy's moederhuis te leggen, hè? Nou, meneer de hoofdinspecteur, dat zal ik je dan eens eventjes gaan vertellen. Ja. Door gebruik te maken van onmenselijke vorkmethodofokken. De de-boeldozer-tactiek. Geen grijntje genuanceerd, subtiel speurwerk, hoor. En verdond, als ik Sarah Hopkins hier had, ik zou precies dezelfde manier uit haar de waarheid wringen. Al moest ik haar de nek breken. Huh. Nou, dat is misschien geen gek idee, hè? We hebben Sarah Hopkins op de jaart. Nee. Gearresteerd? Op grond waarvan? Nee, wij waren gewoon verzocht met ons mee te gaan... ...om met het oog op eventuele nieuwe ontwikkelingen bij de hand te zijn. Maar dan ga ik meteen aan elkaar gaan. Ho, ho, ho, even wachten, Griezmann. We willen dit graag nog even in houden, als het kan. En we kunnen niet toestaan dat jij de weduwe Hopkins de nek breekt. Ga nou weer zitten. Dit is zeker ook een bevel, meneer de hoofdinspecteur. Harry, ja, ga zitten. Ja. Verdomme rotzooi. Maar dat geloven jullie toch zeker niet? Wat niet, mevrouw? Wat hebben heeft gezegd over morgenmethode enzo? Ach, dat kennen we toch. In de hitte van een twistgesprek zeg je wel eens dingen die. Nou ja, de man is verbitterd. Heel begrijpelijk onder zulke omstandigheden. Nee, daar kunnen we wel tegen, mevrouw. Nou, we zullen... Zit daar nou maar niet over in, mevrouw. Stop, Niets mevrouw. van wat uw man hier heeft gezegd, zullen we ooit tegen hem gebruiken. Zo uh, so is het. Wij zullen uw man de toch niet omdoen. Sterpen, je zou het niet kunnen. Durft u? Wat bent u voor een laffe gemeente? Zuddaar, mevrouw. Ik gebruik die uitdrukking precies als uw man spreekwoordelijk. Dan zal ik jullie eens wat zeggen, heren. Dat zullen jullie wel niet begrijpen. Maar hoe jullie soort over mijn man denkt, kan me geen bliksem meer schelen. Dachten jullie nou heus dat mijn Harry prijs zou stellen op jullie vriendelijkheid? Jullie genade, jullie stilzwijgen. Oh nee, vast niet. Ik zou niet willen dat hij na vandaag nog één dag langer bij jullie walgelijke recherche bleef. Maar heb het hard eens van wat hij hier heeft gezegd, een bewijs tegen hem in elkaar te draaien. Mevrouw Griesme, het is ons niet te doen om een bewijs voor of tegen... We willen maar één ding, de waarheid. Oh ja, natuurlijk de waarheid. Maar die moet dan wel een beetje worden bijgeschaafd, hè. Zodat die beter in jullie fraaie theorieën past. Dat is niet eerlijk, mevrouw. Dat moet u nodig zeggen. Zijn jullie zo eerlijk? Is meneer Roop zo eerlijk? Was uw man zo eerlijk toen ik hem in 39 verhoorde? Heeft hij dan niet de waarheid verdoezeld? Aan zijn ouders hebben die niet misschien... Maar wat hij toen wist, heeft, heeft hij niets verdoezeld. Als u dat denkt, heeft hij ook uw zand in de ogen gestrooid. Oh! Huh? Hij is bijzonder slim, dat wil ik wel toegeven. Kijk maar eens ver hij het heeft gebracht. Hm, uw zoon heeft het gewoon. En wat praat ik over verdoezelen? Hij heeft alles in zijn voordeel verdraaid. Me voorgelogen om mij op een verkeerd spoor te zetten. Ja. Ja, dit is toch wel een zeer ernstige beschuldiging? Hij, hij heeft, heeft gelogen! Verzwegen wat hij wist. Iets achtergehouden van wat hij wist, lijkt me de juiste formulering. Ja, ja. Over verdraaien van feiten gesproken. Je vergeet, Roep, dat dit nog steeds een informeel onderzoek is... Als je wil proberen iets te bewijzen, zal je moeten wachten tot de zaak Hopkins heropend is. Almachtig, Wat zijn de heren vervloekt redelijk ineens. Ah, ze hebben al bedisseld dat ik niets meer met Scotland Yard te maken heb. Dan ben ik dus nou een lastige, gevaarlijke getuige. hè? en die mag jullie niet in de kaart kijken. Flauwekul. Oh ja, chef? Dit is een informeel onderzoek, wordt nu weer eens met nadruk vastgesteld. En oh, plotseling staan jullie met gebonden handen. Oh, wat zouden jullie me graag op de gebruikelijke manier in de tang nemen. Maar met mijn vrouw en mijn moeder erbij kan dat niet. Stop, punt erachter. Ze mogen niks meer horen, want jullie willen de dames afzonderlijk spreken. Ze de kamer uitsturen, kan dus niet... Ah, ja, toch geen onzin, man. Je lijkt wel een advocaat die probeert de bekentenis aan te vechten door te bewijzen dat die onder dwang is afgelegd. Je voelt je nu erg verongelijkt, Harry. Maar je weet best dat wij zoiets nooit doen. Nee. Wij construeren geen bewijzen. Wij dreigen niet. En alleen in geval van zelfverdediging gebruiken we geweld. In negen van de tien gevallen zijn we de verdachte behulpzaam. Of heb jij dat nooit gedaan? Dat niet. En vent, zo helpen wij het opschrift stellen van zijn verklaring... ...dat hij in geval van twijfel aan de veilige kant blijft. Ja, Harry, dat is ook waar. Je hebt me vaak genoeg verteld dat je deed. En hoe en waarom. Ik vroeg nog een doortrapte boef ook. Vlaggen uit. Hang op, die slingers. Moedersjongen draait zich er weer uit. Hou je gemak, Roep. Wat bedoelt u eigenlijk, meneer Roep? Begin te geloven dat u mijn Harry haat? Nou, misschien heeft hij het in 1939 niet zo best gedaan, maar toen was hij nog heel jong, hoor. En heeft het in al die dertig jaren daarna meer dan goed gemaakt. Mevrouw, de meeste misdadigers in dit land zijn het gebleven, omdat zij nooit de kans hebben gekregen iets goed te maken. Huh? Uw zoon is het er dus voor in geslaagd te ontkomen aan de gevolgen van zijn daden. Maar ik stel, dit keer zal het hem toch niet glad zitten, denk ik. Daden? Welke daden dan? Maar hebt u het dan nog steeds niet begrepen? Uw zoon heeft verhinderd dat het recht zijn loop nam door feiten te verzwijgen. Feiten te verzwijgen die hadden kunnen leiden tot oplossing en bestraffing van een moord, mevrouw. Zo'n is bij de wet strafbaar gesteld voor alle staatsburgers. Laat staan voor een politieman. Oh, dan gaan jullie heen nou straffen. Nou, al die jaren. Luister nou eens, mevrouw Giersmet. Iemand heeft een moord gepleegd. In 1939, weliswaar. Maar zou u willen dat hij nu ongestraft bleef? Natuurlijk niet, meneer. Maar Harry heeft niemand vermoord. Weet u dat? Hè? Toen u dacht dat u zo niks had uit te staan met Sarah Hopkins, had u het ook bij het eind. Maar u kunt mijn Harry toch niet van moord beschuldigen? Oh, nee. Die moord op Tracy heeft hij dan toch weer opgelost. Of niet? Wat dat er nou mee te maken? Hij was er nooit uitgekomen als hij zich die zaak Hopkins niet had herinnerd. En de zaak Hopkins had hij zich nooit zo goed kunnen herinneren... als hij er niet nauw bij betrokken was geweest. Nee. Nee. Nee. nee. Kan nou niemand die man met zijn wilde beschuldigingen de mond snoepen. Nee, Janet. Laat hem toch babbelen. De botterik wordt vermakelijk. Hij boeit me. Ach, ach, boei ik jou zo. Ja. Nou, jij mij ook wat Als een ratelslank. En als ik met jou klaar ben, heb ik je... Nog beter geboeid. Reken dan maar vast Niet op. af te halen. Roop. Ga door met je koppige uiteenzetting. Ik ben dus nauw betrokken geweest bij de moord op Hopkins. Waarom ga je nog niet een stapje verder? Schuif me de moord zelf in mijn schoenen. Oh. Want daar is geen sprake van. Jij bent alleen maar een werktuig geweest in de handen van een gewetenloos wijf. Dat munt heeft weten te slaan uit de malle Kal van een grasgroene boeren. Lammel! Ik beschuldig jou van medeplichtigheid aan die moord, Greer mijn nou, moeder, Kom. Heb je nou je zin, flinkert? <tie> Kom maar, moeder. Je moet eventjes gaan liggen. Dat zal je goed doen. <tie> die grote kerel, ze moeten zich schamen. Huh. <tie> ah. Wat denkt u, commissaris? Dit lijkt me een goed moment om er voor Hopkes erbij te halen. Ja, is goed, Volken. Ga hem maar halen. Goed. Ik ben zo terug. Luister eens, op, Kom eens Jij zult toch absoluut de zekerheid moeten hebben om zo'n beschuldiging waar te maken? Maar nou, die heb ik. Laat maar eens horen. Nou, net als in de zak, Tracy. Vrouw, vermoord, echtgenoot, lichaam weggebracht door Minnaar. Dat is wat Chris met heeft gedaan. Zodat hij het zich kon herinneren als het toevallig van pas kwam. Maar als hij hersens had gehad, zou hij hebben bedacht dat hij niet de enige was die zich die zaak zou gaan willen Maar nee hoor, de verleiding om een goede beurt te maken was te groot. Idelheid. Die heeft hem de das omgedaan. Zoals zoveel boeren. hem, dat, dat hele proces verbaal van hem is ervan doordrenkt. Toen ik het las, zag ik het meteen in een flits. Hij zag het meteen in een flits. En wat zag jij dan wel in een flits, hè? Dat wat jij in de zaak Tracy had bewezen... ...precies hetzelfde is als wat jij in de zaak Hopkins had gedaan. <lacht> ik heb deze verdenking gerapporteerd aan hoofdrijf Wilfokken... ...en die is ermee naar commissaris langer gegaan. Is dat waar, chef? Ja, heer. Dus... ...terwijl ik me voor de rechtbank stond uit te sloven... ...om de moord op Tracy gestraft te krijgen... ...was u al bezig met een onderzoek tegen mij? en dat alleen op de zotte aantijging van, van, van dit individu? Om maar eens een afschuwelijk cliché te gebruiken, Harry. Het recht moet zo'n loop hebben. Ik heb veel van u geleerd, chef. En daar ben ik u dankbaar voor, want het is me al te goed van pas gekomen. Maar nu ben ik u vooral dankbaar dat u me nooit zoiets... zoiets als dit heeft geleerd. Verdomme man, ga je nou nog sentimenteel doen ook? Zo. De er is alweer een beetje gekalmeerd, hoor, Harry. Ze ligt nu even. We hopen dat ze kan slapen. Oh. Dat is ze? Uh, spijt me, Janet, maar... Het kan me allemaal niks beschrijven. Tja, zo gaat dat meestal, hè? Als ze weten dat het spelletje afgelopen is. Wat bedoelt u, vredesnaam? Nou, dat het er niet zo best uitziet voor uw man. Gelukkig zijn we hier informeel, zoals u weet. En uh, misschien kunnen we nog iets doen om de pil een beetje te vergroten. Vergulden. Ben je helemaal belazend, idioot? Je staat met al je klunzige stommiteit zo wat naast je schoenen van verwaandheid. Maar wat heb je nou eigenlijk bewezen? Meer dan genoeg. En waar is dat bewijs dan wel? Oh, mag je me niet bezorgen, goede vriend. Ik weet dat die moord hem het vergif heeft verstrekt. Waarschijnlijk al maanden van tevoren. Ik betwijfel zelfs wat de goede man wel heeft geweten waarvoor het moest dienen. Wat is dat voor een bewijs? Waarom? Een bewijs met waarschijnlijk. En ik betwijfel zelfs. Uitstekend, mevrouw Griesvet. Diezelfde Maltemer kan Hopkins ook hebben vergiftigd... ...en ook het lijk hebben vervoerd? Nee. Nee, want diezelfde Maltemer is de hele woensdag op het lab geweest. Dan heeft hij het gedaan voor hij naar zijn werk ging. Nee, hij is daarom acht uur begonnen... ...en dat vergif is toegediend om half acht op zijn vroegst. Dat zou hij nooit hebben kunnen halen. Uh, hoe zit het eigenlijk? Leefde Hopkins nog toen hij in de groeven werd gewittoneerd? Oh, dat zou jij nog het beste weten. Nee. voor het TBA was hij toen al een uur dood. De kaakbeschadiging, andere kneuzingen, schrammen en fracturen zijn na zijn dood veroorzaakt. Maar da, dat is... Ja, ja. zeg het maar, hé. He. Een, een uurtje geleden hebt u heel wat anders verteld. Dat de PA geen blessures had gevonden die erop zouden kunnen wijzen dat bij die... Ja, ja, dat weet ik, jongen. Een van die methoden om... Uh, nou ja, dat hoef ik jou toch niet uit te leggen. Maar dat is nou afgelopen. Roep. Commissaris. Tenzij jij nou verder bereid bent tot volkomen eerlijk spel... neem ik jou nu en hier de zaak hoppen uit handen. Verstaan? Wilkomers uit. Goed, ga dan maar verder. Wel, nou, mevrouw Hopkins kan die dinsdag in Grimsdijk zijn geweest. Het is vrij aannemelijk als ze weten dat ook haar man die avond is thuisgekomen uit Westmoreland. Ik zou hem ook hebben gearresteerd als de Greersmats die het zo hardnekkig hadden ontkend hun auto's te hebben gehoord. Ik kon helemaal niks doen. Oh, en omdat ze geen leugens wilden vertellen die een beetje in uw theorie pasten, moet Harry het nu ontgelden. Het is te klonk om alleen te staan. Ik heb ze vaker in ouders niet gehoord. Jij kan me nog meer vertellen. Ik weet dat Silver Hopkins daar van dinsdag op woensdag is geweest. Jij blijft maar stamelen. Ik weet, ik weet. Maar dat kan iedere gek. En als zij het niet was, was het een van jullie drieën. Jij, je moeder of je vader. Blijf je misschien daarom volhouden dat er niemand is geweest. Wat is dat? Heb je nou ook nog de kleffer moeten insinueren dat mijn ouders Ja, zeker. Jouw vader heeft gedreigd dat die Hopkins zijn hersen zou inslaan. En... En, en wanneer zou hij deze vreselijke bedreiging dan wel hebben geuit? Die zondagavond. Wie beweert dat? Mevrouw Hopkins. Heeft zij dat gezegd? Ja. Wanneer dan? Toen we bij haar aan Devon waren. Oh ja, voor zo'n vriendschappelijk bezoekje, hè? Nou, ze liegt, hoor. Het komt hierop neer, Harry. Haar alibi staat of valt met dat van jouw ouders. Door haar in bescherming te nemen, beschermen ze in werkelijkheid Jan. Mij? Jazeker. Jij ja, hebt die woensdag... Ik ben die woensdag in Leeds geweest. Oh ja, winkelen, hè? En dat hou je nog steeds vol. Natuurlijk. Dat is dan je zorglijste leugen. In Leeds ben je geweest, ja. In Hopkins' flat, Curious zegt Ze heeft hem zelf verteld toen wij in Devon waren. Hé, Is dat waar? Als zij het hem nou zelf heeft verteld... ...hoef ik het niet meer te verzwijgen. Wat had je daar dan te zoeken? Oh, ik... Uh... Ze moest me spreken. Nadat ze... ...naar de kapper was geweest? Dat heb jij goed onthouden, jaart. Ja, het zal een paar minuten over elf zijn geweest. Aan die tijd heb jij niet veel, Drin. Je kan de bus hebben genomen die om 9 uur in Grimsdijk stopt. Terwijl ik tot acht uur dienst had in Bradfield, zeker. Die twee mijl zijn best te lopen. Hey, ja, en dan nog even met een lijk op mijn nek of in de auto naar die steengroeven. Zes mijl verderop, dan op een holletje terug naar Grimsdijk... om de, de bus van 9 uur te halen. En het allemaal in krap zestig minuten. Oh. Gebruik <gacht> toch je hersens, man. De hebben hebben bedroep is dat hij ze te veel gebruikt. Daar kunnen die dingen niet tegen. Je kan je van dat lijk hebben ontdaan en de bus van 11 uur hebben genomen. O oh, ja, alles kan. Maar dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Ik zal het je maar vertellen, man. Ik ben heel gewoon in Bradfield op de bus gestapt... ...die om negen uur uit Grimsdijk vertrekt. Eenvoudig, hè? Hmm. ja. Wat ik nou wel eens zou willen weten, hè. Nee, nee, chef. Waarom heb jij ontkend ooit in hun woning in Leeds te zijn geweest? Ach, die ene keer. Nooit, heb jij gezegd. Wat moest jij daar? Sarah had het me gevraagd. Wanneer dan? Die maandagmorgen ervoor in Grimsdijk... Ik was erheen gegaan om uh, Hopkins te spreken. Waarover? Ik wou weten wat hij precies van plan was. En hem uh, eventueel overreden van dat rapporteren af te zien. Hoe laat was dat? Bij achten, want ik moest de bus van acht uur naar Bradfield hebben. Toen heeft ze me verteld van dat telefoontje. waarover over zijn drukte heeft gemaakt. Hopkins was al weg naar Westmoreland. Maar ze zei dat, dat hij me die woensdag tegen lunchtijd op hun flat in Leeds verwachtte. Ja, maar hij werd toch die dinsdag al terug verwacht? Nou, en... Woensdag had hij gezegd. Eerlijk kon hij niet. Je wist toch hoe kort aangebonden Hopkins was? Ja. Was je dan niet bang dat hij er op dinsdag al bij zou lappen? Heerlijk gezegd, een beetje wel, chef. Die kleine kans zat erin. Heb je hem maar een kleine kans geweest? Zeur toch niet, idioot. Ik heb de hele Hopkins nooit meer gezien. Dus die lunch is niet doorgegaan? Jawel. Maar uh, Serge vertelde me dat Herman nog niet terug was uit Westmoreland. En wat toen? Nou, toen zijn we maar gaan lunchen. En om... Half twee ben ik weer vertrokken. Hopkins lijk werd gevonden om drie uur. Als je het dus niet s morgens hebt gedaan, heb je er tijd genoeg voor gehad toen je uit Liets terugkwam. Ja, zeker, snuggerobo. Maar ik heb toch eens gezegd dat ik naar hierin ben geweest. Oh ja, naar een cricket match. Even als je vader. Juist. En die is dood. Hm. Laat ik het nou eens even gaan openen. Ik ben mevrouw Het spijt me dat we u zoveel last bezorgen, maar zoals inspecteur Falken u zal hebben, er zijn nog een paar punten waar u ons zou kunnen helpen. Inspecteur Roop, kent u ook? Harry. Alsjeblieft, Harry, open en bloot. Mag het dan niet, inspecteur? Moet hem nog steeds iets te verbergen hebben? Mevrouw Hopkins, mag ik u voorstellen, mevrouw Griesmacht? Ja. Dag, mevrouw Griesmacht. Ik vind het heel erg na voor u dat ze u hierheen hebben gesleept. Nou, alsjeblieft geen pleegvleggingen, dames en heren. Dit is geen theevisite. Wat je niet hoeft te een roept om een vrouw geen stoel aan te bieden. O me niet Wel, nee, inspecteur. Dat is Dank u wel. <coughs> kan ik u een plezier doen met een kop koffie, mevrouw? Ja, hoor eens even. Hier, daar hebben we toch echt geen tijd voor? Ik heb u toch niks gevraagd, is het wel? Wat zullen we nou belezen? Ach, meneer Volken. Zou u inspecteur Roep willen gelasten onmiddellijk dit huis te verlaten? Mevrouw Greersmeijter, alstublieft. Ik bied u mijn verontschuldigingen aan. Onze verontschuldigingen. Dat vind ik nou nog niet duidelijk genoeg. Jullie hebben allemaal misbruik gemaakt van mijn gastvrijheid en goede wil. Daar heb ik nou genoeg van. Hoe gek het ook mag klinken, ik denk er hard over de politie van Chelsea of de Bellen jullie eruit te laten gooien. Maar daar heeft u het volste recht toe, mevrouwtje. Uitstekend heer, bravo. En u, hoofdinspecteur Falken, u bent van het hele stijl de misselijkste man die ik ooit heb ontmoet. Maar wees gewaarschuwd. Ik zal niet dulden dat er in mijn huis een onbekende gast beledigd wordt. Maar we willen toch alleen maar... U moet helemaal uw mond houden. Maar dat is... U schijnt te vergeten. Mevrouw Hopkins, ze hebben u hierheen gesleept voor het stellen van persoonlijke vragen. Onder dit dak hebben ze daar dood eenvoudig het recht niet toe. Dat weet ik wel, mevrouw. Maar het is nou eenmaal uw hun... gewoonte. Ik ben eraan gewend. Oh. Nou, goed. Ze verdenken mijn man ervan dat hij u dertig jaar geleden ergens mee zou hebben geholpen. Mijn gevoelens hoeft u niet te ontzien. Die van Harry nog minder. Uh, Janet, nou, nou maak je het toch wel heel moeilijk allemaal. Was uw man werkelijk van plan uh. Harry te rapporteren? Oh zeker? Dan had hij die woensdagmorgen voor naar Bradfield willen gaan. Wanneer is hij dan tot dat besluit gekomen? Naar die ruzie met je vader. Ja, Archie vond het toch al reuze irritant dat hij er zich mee bemoeide. Maar ja, toen hij ook nog begon te dreigen dat die Archie de hersen zou inslaan. Tja. Wanneer heeft mijn vader hem dan bedreigd? Diezelfde zondag zondagavond. Tijdens die ruzie. Ben jij er dan bij geweest? Ja. Daar heb je me niks van verteld. Heb ik daar dan een gelegenheid voor gehad? Jazeker wel. Maandagmorgen, toen ik jullie heb opgezocht. Oh ja? <clears throat> heb jij dat? Daar herinner ik me niets van. Janet, ik heb je wel begrepen. Maar deze vrouw verdient jouw sympathie niet. Het is waarachtig niet om deze collega's te ontlasten. Maar heus, de recherche blijft niet zo hardnekkig achter iemand aanzitten als ze daar geen verdomd goede reden voor heeft. Wat bedoel je, Harry? Ik bedoel dat mevrouw Hopkins een liegende, bedriegende moederares is. Wat? Ben ik... Ja, en jij? Nee. Nee. Jij hebt me volkomen voor schut gezet door een situatie te scheppen waarin de hele familie Greersmith verplicht zou zijn jouw partij te kiezen. Jouw Archie had geen flauw nu van wat je allemaal uitspookte. En het kon hem geen moe schelen ook. Dat hele verhaal van, van het achterkomen en rapporteren heb jij verzonnen en koelbloedig uitgebuit. Toen jij die nacht van dinsdag op woensdag je vriendje gedag had gezegd, ben je regelrecht naar Grimstein gereden, wetende dat jouw man thuis zou zijn. Smorgens, aan het ontbijt. Heb jij het vergif in zijn koffie gedaan, waarna je naar Leeds bent teruggereden voor je afspraak met die kapper om negen uur? Verdomd knap, chrismet. Dat meen ik eerlijk. Maar wie heeft het lichaam dan vervoerd? Ah, schrijf toch uit. Het lichaam is helemaal niet vervoerd. Ha? Archie Hopkins is daar op eigen kracht gekomen. Dat was toch de hele opzet? Snap je dat nou niet? Nee. Ze wist heel goed dat de Archie onwel zou worden, duizelig en zo... ...nog voor hij goed en wel onderweg was. Ze rekenen erop dat hij zijn wagen en zichzelf aan splinters zou rijden. Dan zou het onderzoek hebben uitgewezen... Ongeval met dodelijke afloop. Een bijzonder interessante theorie. Het zou kunnen. Hm. Harry, Harry. Wat is er? Het spijt me. Ik heb nooit geweten dat je me zo verschrikkelijk haalt. En mij spijt het dat ik de grote speur er alweer moet vastzitten. Hm? Hopkins heeft zijn huis niet op eigen kracht verlaten. Dat speekselspoor op de garagevloer heeft duidelijk aangetoond dat hij daar in elkaar is gezakt. En zonder hulp kon hij met gemakkelijkheid gemogelijkheid komen. Commissaris, ik hou vol dat ik Rears met moeder hebben. Wat zanen ik toch, man. Ik zat in de bus naar Leeds. Ja, ja. Die om negen uur, Grimms, vertrekt, hè? Voor de zoveelste keer, ja. In Bradfield ben ik ingestapt. Nou, dat wil je dat onweer moeten, bewijzen weer eens met. Dat kan. Hoor, Roop. Vraag het mijn moeder maar. Wat? Je... jouw moeder? Ja. Mijn moeder zat in dezelfde bus als ik dat kan niet. Ze heeft gezworen dat ze die hele woensdag niet van huis is. Ja, geweest. dat weet ik ook wel. Maar daar had ze een heel goede reden voor. Een heel goede? Ik, ik geloof dat ik stap. Ik kan u die reden wel vertellen, als u dat wilt. Ik denk dat we het wel weten, mevrouw Hopkins. Ze dekte haar man. Wat? Pop Krius met? Pop? Ja, die goede oude Pop. De eeuwige ruziemaker. Wat was hij bang dat zijn zoon in een schandaal verwikkeld zou raken? Voorzichtig, mevrouw Hopkins. Ik heb Poke eens met gekend, vroeger. Een evene ruzie maken, ja. Maar wou u beweren dat hij uw man heeft vermoord? Luister mij. Die zondagavond kwam hij een bloembakje brengen dat zijn vrouw van me had geschikt. Hij had het was over zijn zoon, die zo zijn best deed bij de politie. En toen, vier dat bloemstukje. Over zijn tuin en het onkruid dat daar zo welig woekerde. Onkruid? Hij vroeg of ik misschien een radicaal middel wist. Nou, toen vertelde ik hem dat we strychnine in huis hadden. In huis hadden? Ja. Archie gebruikt het. Ja, uiteraard een zeer minimale dosis. Als een soort uh, tonicum voor spieren en zenuwen. Strychnine, oh. zei Pop met... Dat is het. Strychnine als onkruid verdelgen? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee? Nou, uh, ik uh, ook niet. Maar dat is toch wat pop uitriep. Ja, ik ben dol op bloemen en planten, maar uh, van de verzorging weet ik wel niet. Daar heb ik geen woord van. Dat verhaaltje hebben die twee samen uitgeboet. Ik ga dat alleen in voor u nog eens tot deeg omspitten, mevrouw Wapkins. Maar waarom heeft de oude mevrouw met gezegd dat ze de hele dag thuis was, terwijl ze in Leeds is geweest? Toch niet alleen om te kunnen zweren dat haar man de hele dag niet thuis was geweest. Harry, als jouw moeder werkelijk in die bus heeft gezeten, ga jij vrij uit. Ja, maar... maar je vader niet. Dat kunnen we wel even vragen. Ik zal wel... U blijft waar hm? u bent. Hm? Ik zal wachten kijken hoe het met haar is. En als het kan... Ik, ik, ik weiger mijn moeder in zo'n rot situatie te brengen. Ja, Harry, het is rot. Zegt ze ja, dan veroordeelt ze je vader. Zegt ze nee. Dan ben jij nog niet gelukkig. is er dan. Je moet alleen nog kleine dingetjes controleren. Ik zeg niks niet. Ik heb al genoeg narigheid gehoord. Ja. En vertrouwen doe ik niemand van jullie. Het is alleen maar om uw zoon te helpen, mevrouw. Ik geloof je niet, man? Bedriegers zijn jullie allemaal. En toch willen we echt helpen. Harry zit in een moeilijk pakket. Ja, ja. En hebben jullie zijn moeder nodig om het hem nog moeilijker te maken? Doe het niet. Waarom niet? U kunt er maar uithalen. Hoe? Ik kan hier mijn mond niet open doen of ik zeg het verkeerd. Nee, ik zeg niks meer. Mevrouw Griesmet, de dag dat uw buurman Hopkins werd vermoord, woensdag de 17e mei 1939, bent u toen van huis geweest? Mondje dicht, moeder. Nee, heb ik toch al gezegd. En uw man? Hij wel, de hele dag. Klik het wedstrijden. Harry beweert dat u in niets bent geweest met de bus van 9 uur uit Wimsdijk. Hij zou in Bradfield bij u zijn ingestapt. Geen woord, moeder. Nee, oh, jongen. Ze hebben je lelijk geïntimideerd, hè. Dat, dat, dat zie ik wel. Doe het dan voor mij, moeder. Voor Pam, hm. uw kleindochter. Zeg de waarheid nou. Zat u in die bus? Ze neemt Pop hun bescherming. Pop? Wie zegt de... Jij? Wat doe jij hier? Wat moet je? Jij bent doorzaak van Hollandse Ik? Die mooie man van u zult u bedoelen. Mevrouw Griesmeet, was er een bushalte voor uw huis? Nee. Waar was die dan? Oh, als je van het dorp komt, even voor de bocht, vlakbij. Ah. En als je nou bij die halte stond, hè? kon je dan uw huis en dat van Hopkins zien? Ja, net. Die woensdag van de woord, hè? Kunt u zich herinneren dat u een auto van de politie voor de deur zou staan? Jawel. Toen u uit de bus stapte? Ja. Oh, moeder. Oh, Harry. Die verhalen vier uit Leeds. Zullen we nou deze verklaren? Die plaats hebben met een mooie leugentje, als Gaskouw, een stoel. U houdt uw man nog steeds de hand over het hoofd. U kunt nou echt beter alles vertellen wat u weet, hoor. Wat moet uw zoon ervoor opdraaien? Heerleer, ik heb niks gedaan. Maar hebt u met hem in de bus nog niets gezeten? Ja. En ik heb gezien dat ik daar... Die, die, die vrouw daar... van de moeder. Heeft u dat werkelijk... Zien. Ja, de auto stond bij een kapper voor de deur. Harry moest daarop wachten of zoiets. En toen heb ik een zo lang gezelschap gehouden. Toen ze naar buiten kwam. Hoe laat was dat, Toen weet u dat niet? Dat weet ik wel. Want Harry had al een paar keer op zo'n horloge gekeken. Het was bij 11. Uh, Hebt u zelf een uit die kappersactie komen? Ja. Wat moest u in Leeds doen? Boodschappen. Oh. En u bent teruggegaan met de bus van half vier, die zo toen de klok van half vijf in Grimsdijk aankomt. Ja. En toen u uitstapte, zag u die politieauto. Ja, die kwam net aan gereden. U had uw man dus nog niks kunnen zeggen over die auto. Nee, maar, maar toen hij me deed, hij zal me de bus hebben uitgekeken. Ja, die was daar aan het cricketen. Daar is hij helemaal niet geweest, niet waar Nee. Hij zei dat hij zich niet goed had gevoeld. Maar hij liet me zweren op de gezondheid van onze jongen. Dat, dat ik altijd zou verklaren dat ik de hele dag thuis was geweest. En hij bij ding lieg. Tjonge, maar heeft hij u dan nooit verteld waarom? Nee, doe niet. Vertrouw de pop voorkomen. En uw zoon? Ik wist helemaal van niks. Wanneer bent u achter de waarheid gekomen, mevrouw? Oh, niet veel later. Goed, mevrouw Giesbeth. Wilt u ons dan nu de hele toedracht vertellen? Huis, het is het beste. Ja... Ik had gedacht, als... Bob de hele dag naar Iedingliek gaat. kan ik wel een dag in een liets. Nou, dat vond Bob ook. Hij heeft me nog naar de bushalte gebracht. Zelf zou die nu laten gaan. En uw zoon is in Bretziel bij u ingestapt? Ja. Tot elf uur. Zij uw cijfers zijn we samen geweest. Goed. En uw man, mevrouw met. Wat is er toen allemaal gebeurd? Nou, toen Bob van de bushalte weer naar huis liep, deed Hopkins net de garagedeuren open. Hij liep vader binnen en zegt, ik ben twee dagen naar Westmoreland geweest, maar je moest kijken hoe zo'n ware eruit ziet als je hem even gauw voor me wast en 10,5 kroon. Nee, tegen vader? Ja jongen, zoiets tegen jouw vader. Jongen, nou, je weet hoe die was. Ik sloeg er meteen op. En toen gebeurde er wat geks. Hopkins viel op de grond en bleef liggen, helemaal verstijfd. Vader schrok zich in ongeluk. Hij deed wat hij kon om Hopkins weer over hem te krijgen, maar... Hopkins was dood. Nee, hij was niet dood. Dat was de eerste aanval. Dat, dat klopt ook als hij een uur of zo daarvoor voren werd vergiftigd wat hm. begrijpt u niet mevrouw wat u en uw man zijn motten de hals hebben gehaald en uw man heeft hem helemaal niet vermoord hopkins was al stijverde een uh, uh, uh, uh, uh, paar minuten eerder had hij nog zo weg kunnen rijden wat een ook service bedoeling is geweest ja. en bof die stommeling op de hopkins is een ongewassen wagen er reed ermee naar hinschooi wat moet hij in paniek zijn geweest ja hij kon alleen maar denken aan het schandaal. En hoe hij daardoor onmogelijk zou worden bij de politie. Het schandaal. Ja. Geraffineerd in elkaar gezet door Sarah. Alleen om ermee te dreigen. Want ze moest van mij af. En van haar man. Omdat het voor de verandering had aangelegd met die. die mortimer. Maar mevrouw bent. Uw man moet later toch gehoord hebben wat de ware oorzaak van Hokkers dood is geweest. Waarom is hij toen niet met de waarheid voor de dag gekomen? Was het al te laat voor. Zonder het te willen was hij medeplichtig geworden. Hij, een gepensioneerde politieman. Zoals ik al zei, daar heb je niet tegen gekund. Nog geen half jaar later was hij dood. Uh -huh. Nou, ja, dat was het dan. Ja. Je bent van iedere blaam gezuiverd. Ja, iedere. En wat dacht u van mij, heren? Of bent u misschien vergeten dat u van al uw aantijgingen tegen mij... in dertig jaar nog niets hebt kunnen waarmaken? Nee, mevrouw Hopkins, dat weet u wel best. U komt er nou alweer goed af. Maar dat alibi van u zullen we toch nog eens ter tegen onder de loep nemen. Wat mij betreft, ik zal het nooit opgeven. Nou, dat wacht ik dan maar rustig af. Maar voorlopig gaat u geen enkel recht me nog langer vast te houden. Niet Nee, u kunt gaan. Dag mevrouw creeers Dit moet een verschrikkelijke dag voor u zijn. Oh... Wat is dat weer een schattige bloemenbak. Die heeft u natuurlijk weer geschikt. Ja, ga maar. De bloemenbak. Ja, die bloemenbak. Moeder, wat is er? Nou ben je erbij, zei Hopkins. hebt u het over in vredesnaam? Nou is dat mooie alibi van jou geen penny meer waard. Waarom, lieve mevrouw? Toe dan. Ik ga de voor worden geschikt. ...voor op de vensterbank in Leeds. Ja, dat weten we. Dat is uw man haar zondagste avond wezen brengen. Juist, dat bakkie. Maar ze had het niet meegenomen naar Leeds, Want die dinsdag heb ik het nog op de vensterbank in Krimstijk zien staan... ...toen zij al lang weg was. Ik dacht nog, als ze nou maar niet had vergeten water te geven... ...maar die woensdag in Leeds, ...toen ook bij die kapper voor de deur stond... Ja, ja mevrouw. ...stond het op de achterbank. Ah. Ja ja, ja, ja. Ja! Begrijpt u het niet? Ze moet van dinsdag op woensdag in Krimstijs zijn geweest. Het kan niet anders. Ja, ja, ja. Volkomen juist. Eindelijk. Zo. Dank u, Roger. Gierfeld. <laughs> Volger heeft gelijk. U bent een bijzondere vrouw. Oh, ik, ik vind het erg interessant allemaal. Maar ik uh, moet nu heus weg, hoor. En of mevrouw Hopkins gaat u maar met me mee? Oh, dat me Ja. Oh, U bezit op polsen. Morgen. Ja, welkom, commissaris. Oh, wat echt u wel? Oh, laat u me toch los. Laat u me los. O. Goed gedaan, mevrouw Griezmet. Ik zeg altijd, dienders hebben vrouwen, daar kan je nog bouwen. En die bloemstukjes van u, nogmaals mijn compliment. Ja. En dan mogen we weg. Zo kwam dan 30 jaren na de moord die ene waarheid aan het licht in dit spel vol verzinsels, leugens en voorwensels van MacGregor Yorkwood en Cecil Madden. Hans Veerman was inspecteur Harry Griersmet. Corrie van der Linden, Janet zijn vrouw. Eva Janssen, oma greer zijn moeder, en visjarone Sarah Hopkins. Willy Ruis speelde commissaris Langer. Huyb Orizant, hoofdinspecteur Volken, en Jan Borkus, inspecteur Keflin Roop. De microfoonbewerking is van Peggy Wells, de Nederlandse vertaling van Annie Vitsch, en de regie had Jan C. Hubert.